uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Bij de verkoop van vuurwerk wordt slecht gecontroleerd op leeftijd... blijkt het onderzoek van kenniscentrum Nuchter. Het meeste vuurwerk mag pas vanaf 16 jaar gekocht worden... afhankelijk van het soort vuurwerk en de hoeveelheid kruid die erin zit. Het centrum liet een jongen en een meisje van 15 vuurwerk kopen in 60 winkels. Slechts in een kwart van de bezochte winkels werd om een identiteitsbewijs gevraagd. In het afgelopen jaar zijn er minder auto's verkocht dan in het jaar daarvoor. In 2012 zijn er ruim 502.000 auto's geregistreerd. Dat is een daling van 9,6 procent, melden de brancheorganisaties RAI en BOVAG. Volgens economieverslaggever Louis Dekker heeft de auto-industrie het moeilijk. We kopen namelijk steeds vaker kleine, goedkope auto's. waar de dealers weinig aan verdienen. Zij moeten het daarom steeds meer hebben van de werkplaats. Maar ja, omdat die nieuwe auto's steeds minder onderhoud nodig hebben... loopt ook de werkplaats leeg. Voor dit jaar verwachten de organisaties weer een daling. Ze denken dat er in 2013 zo'n 4,5 minder auto's verkocht zullen worden. De rijkste mensen ter wereld zijn het afgelopen jaar nog rijker geworden... blijkt uit de Bloomberg Billionaires Index. Vooral investeerders in winkels en telecommunicatie deden het goed... Het vermogen van Amancio Ortega groeide het meest. Hij is de eigenaar van het moederbedrijf van kledingwinkelketen Zara. Het vermogen van de 76-jarige Spanjaard ging van 22,2 miljard naar 57,5 miljard dollar. De Mexicaanse telecomgigant Carlos Slim slaapt met ruim 75 miljard dollar... nog steeds bovenaan de lijst van rijkste mensen. De HEMA had een moslima, die werkte in een Belgische vestiging in Genk... niet mogen ontslaan omdat ze een hoofddoek droeg. Het bedrijf moet de vrouw van 21 ruim 9000 euro achterstallig loon betalen. Dat heeft de arbeidsrechter in België bepaald. Volgens de rechter had de winkelketen geen gegronde reden... om de vrouw op basis van haar geloofsovertuiging te ontslaan. De HEMA zegt zich zo neutraal mogelijk te willen opstellen tegenover klanten. Daar horen geen hoofddoeken, petjes of piercings bij. Die regels waren er toen niet, maar zijn nu inmiddels vastgelegd in een neutraliteitsbeleid. Dat geldt in alle 80 filialen van HEMA in België. Bij een brand in een flat in een Parijse buitenwijk zijn vijf bewoners omgekomen. 18 mensen raakten gewond. De doden zijn een vader en een moeder, hun twee kinderen en een vriend die in het appartement verbleef. Het vuur brak uit op de vierde verdieping en sloeg over naar de vijfde. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Het weer. Vanmiddag is het in het land droog bij 7 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe, en in de avond volgt vanuit het westen regen. Morgen wordt het een grijze dag met af en toe wat regen, en het wordt maximaal 10 of 11 graden. Het nieuwe jaar is voor ondernemers nog nooit zo goed begonnen!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 Nou, ja, dat is af en toe in de groot zitten poepen. Maar, dat kan ook gebeuren. Steun KGF geleide honden. Met 3 euro. SMS Pup naar 4333. Marco, waanzinnige winstweken. LG LED TV 81 centimeter 229 euro. Dit is Radio 1. EO. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbet Gruutke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. politie in de grote steden spreekt van een kalme jaarwisseling. Je zou kunnen zeggen het is iets beheersbaarder geworden dan vorig jaar. Dat zijn inderdaad de feiten, maar dat is niet mijn waardeoordeel. Want ik vind dit soort feiten en dit soort cijfers... horen niet bij een oud en nieuw wat gewoon een feest moet zijn. Goedemiddag, Marina van der Wal. Jij hebt onderzoek gedaan naar de verhoging van de alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar. Als die leeftijd omhoog gaat, heeft opstelten dan minder reden om ontevreden te zijn, denk je? Ja. Want er is een direct verband tussen alcoholgebruik tijdens de, tijdens de jaarwisseling en het geweld? Um, we Uf. weten dat heel veel geweld door jongeren uh, gepleegd wordt uh, tijdens oud en nieuw. En we weten ook dat alcohol um, veel uh, stuk maakt uh, wat je wel lief is. En dat uh, heeft ook te maken op het, uh, met het, het, het verleggen van je eigen grenzen en uh, de gevolgen van je daden niet, niet goed overzien. En dat is zeker, uh, zeker bij, uh, bij kinderen. Ja. Egbert Meijer, u bent afgelopen jaren al gestopt als Nederlandse rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Heeft de opstelte gelijk? Of zegt u als rechter, ach, er zitten altijd wel een paar kwa jongens bij. Opstelte heeft gelijk als hij zegt dat het nog beter moet. En daar zitten ook altijd wel een paar kwa jongens bij. Er zullen altijd kwa jongens zijn, maar je moet zoveel mogelijk toch proberen te vermijden dat, dat vermijdbare dingen gebeuren. Dat klinkt dubbel op, maar dat moet je doen. En ja. als dat op deze manier kan, dan is dat alleen maar goed. Het is januari 2013. Goedemiddag, Lisbeth List. Hi. U staat deze maand voor het laatst op het grote podium. Uh, wij kunnen dat al bijna niet geloven, maar dat moet voor u zelf nog vreemder voelen. Nee, zo ben ik niet. Nee? Nee, ik, ik heb zo'n boeiend leven dat voor mij is alles bijzonder. En ik neem nooit afscheid. Van wat dan ook. Oké, okay, dus als wij het gevoel hadden dat u afscheid zou gaan nemen de komende maanden, hebben wij het mis? Nee, want ik heb altijd wel iets, iets te doen. En, en ook heb... altijd wel afscheid te nemen van iets, of niet? Uh, ik neem geen afscheid van wat dan ook. Nou, zelfs van de doden niet. Nijven oh. leven in mijn okay. hoofd. Ja, op Hij van de nieuwe pers. Uh, wordt dit jaar het jaar van de internetkrant? Ja, dit wordt wel. En, en niet alleen bij ons hoor, ook op sommige andere vlakken wordt dit wel. Denk ik het jaar waarin digitale media als als nieuwsmedia betaalde nieuwsmedia door gaan breken. En dat is ook wat jullie gaan doen? Ja, dat is ook... ja betaald zeg je. Dus dan moeten we gaan betalen voor het nieuws ja, op internet? Niet, niet zo heel erg veel. En dat zal bij ons niet zo zijn en elders ook niet denk ik. Maar je moet wel een beetje gaan betalen. De, de gratis cultuur in de nieuwsmedia die loopt op zijn eind. Oké, okay, de dichter bij de dag is vandaag Karel Was. Het gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. En wilt u uw mening kwijt, ga dan naar de website dit is de dag nu of reageer op Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ik wist dat ben ik binnenkort niet meer, hè? Nee, inderdaad. Dat is wel heel balen. Ga ja, je dan doen. Vriendinnen vragen of die drank willen halen voor mij. Jij gaat er niet minder om drinken. Nee, dat zal zo niet. Ik vind dat wel goed. 18 is een goede leeftijd. Ja, ik denk dat het geen zin heeft. Omdat iedereen toch wel thuis gaat indrinken. Als het aan het kabinet ligt, dan gaat de leeftijd waarop je alcohol mag kopen omhoog naar 18 jaar. Marine van der Wal, al, je hebt net al, je hebt onderzoek gedaan naar wat ouders daarvan vinden. Ja. Wat is de uitkomst? Nou, een heel groot gedeelte van de, van de ouders vindt het een heel goed idee. En dan voornamelijk als het gaat om de gezondheid van hun kinderen. Ja, en hoe heb je dat onderzocht? We hebben um, uh, onder ruim 3000 ouders uh, hebben gevraagd om mee te doen aan een uh, vragenlijst. Daar heeft uh, weer ruim 10% op gereageerd. Ook uh, luisteraars van, uh, van dit programma. Dus dan zit je op 300? Ja. Yeah. ja. En um, die mensen hebben allemaal hun, uh, hun meningen gegeven. Via internet, via een vragenlijst ja. konden ze inleveren. Ja. En daar kwam uit iedereen is voor. Want het nee, is beter. Bijna, uh, bijna iedereen. Als je, uh, wil je echt het, het, het harde nou, cijfer ja, hebben? Doe maar, van, doe ja, maar. Ja. Nou, ik... Uh, uh, dat uh, is, ik ga heel even spieken voor uh, je, want ik ben heel slecht in, uh, in cijfertjes. 98% uh, procent van de ouders die weten in ieder geval dat de nieuwe wet gaat komen. Zo. De grote grap is dat zij van bijna de helft uh, van de ouders denken dat die het niet weten. Okay. Dus, uh, ouders zijn altijd heel optimistisch als het over hun eigen, eigen opvoedkundige handelen uh, gaat. En um, daarvan is weer het grootste gedeelte wat zegt van ja, wij zijn voor. Ja, dus moeten we het gaan doen. Dat zeg ik ook. En ook zo snel mogelijk? Nee. Nee, ik denk dat we pas in 2015 uh, dat we het moeten gaan invoeren. We zijn nu in 2013, over twee jaar, ja. zegt u. En waarom? Ja. Waarom niet nu? Omdat uh, je ook ziet als je verder het, uh, het onderzoek uh, doorloopt... Uh, dat... Uh, uh, dat ouders, uh, naarmate ze gaan realiseren wat er allemaal bij komt kijken... dus dat je als ouders moet gaan handhaven... Thuis? Ook, uh, thuis moet gaan dat handhaven. Dat waar ze net over spraken in die Nou kaart. ja, dat is dus dat, wat zo'n kind dan ook zegt... nou, het gebeurt thuis uh, toch wel. Uh, dan betekent dus dat ouders de, uh, de daad bij het woord moeten gaan voegen... en dan schrikken ze wel. Dan blijkt het ook dat bijna 60% zegt van... Hmm. Dit, wordt wel, uh, dit gaat wel lastig uh, worden. 60% van de ja, ouders die hebben ja. onderzocht, durven niet tegen hun kinderen te zeggen dat. Nee, dat, niet dat doen. hoor je mij niet zeggen. Maar ze zeggen wel, van mijn kinderen gaan hierover mopperen. En we vinden dit, uh, we vinden dit wel lastig om, uh, om dit thuis te gaan, gaan handhaven. Dus als je wil zorgen dat een nieuwe regel, dat die, uh, dat die echt tussen de oren komt zitten. En dat mensen het snappen dat bijna iedereen het weet. Dan heb je een langere periode nodig. Want we nou, kijk naar het rookverbod in de, in de kroegen. Uh, dat, is, uh, dat is mislukt, toch? Dat is mislukt. Ja. Als ouders het nu moeilijk vinden, vinden ze het er over twee jaar net zo moeilijk. Dus dat, dat maakt toch niet zoveel uit dan? Nee, uh, je hebt in die twee jaar heb, uh, uh, ga je langzaam maar zeker naar een bewustzijn. dat ook de kinderen die nu uh, 16 zijn. dat ze ook weten van, nou het is vanaf, het is vanaf 18. Dus er is een hele grote, uh, grote groep die heel moeilijk gaat doen. omdat drinken voor heel veel kinderen een verworven dus recht is. Dus die leven is. daar echt naartoe al. Die leven daar echt naartoe. Als ik 16 ben, dan mag ik drinken. En um, deze groep, daarvan vindt ook een hele groep ouders... dat we daar een overgangsregeling voor moeten gaan treffen. Nou, als je dan toch uh, een overgangsregeling wil gaan treffen... waarom laat je dan niet een hele grote groep ouders, kinderen... maar ook de horeca, ook uh, de, uh, de scholen... waarom laat je die niet met elkaar aan een, uh, aan een nieuwe regeling uh, wennen... maar zorg wel dat vanaf 2013 dat het heel duidelijk wordt... Dat er een wetgeving is dat het ook echt gaat komen. Het zal wel heel jammer zijn dat uitstel afstel zal worden. En dat is niet de bedoeling. Het staat in het greerakkoord, dan moet er vervolgens nog een wet gemaakt worden. Dus dat heeft even tijd nodig. Maar dat zal ergens in het komende jaar gebeuren. En jij zegt: zet daarin, ingangsdatum 2015. Ja, 1 januari. Ja, jij zei net: doe maar meteen naar 21. Voor de uitzending nog, dat hebben mensen thuis niet gehoord. Dat zal, laten we zeggen, zeker niet op minder verzet rekenen. Zeker niet bij de betrokkenen. Maar aan de andere kant, het is gewoon ongezond voor uh, mensen die nog niet volwassen zijn, die niet zijn uitgegroeid om, om te drinken. Zeker om te veel te drinken. Dat uh, niet iedereen zich eraan zal houden uh, tot zijn 21ste. Dat weet ook iedereen. Dat is in de Verenigde Staten waar het vaak zo is ook niet zo. Maar ik denk wel dat het goed is om, om laten we zeggen, als symbool duidelijk te maken... in ieder geval, je doet iets wat ongezond is. En als dat je, is een als beetje je... een hypocriet standpunt, want ik dronk zelf als een malijer vanaf mijn 14e. Maar achteraf, nee, zonder daar nou gekomen. aan ten onder gegaan te zijn... dat was dus eigenlijk niet zo verstandig. Dus ik, ik, ik vind het, uh, het lijkt mij, als je nou toch met die leeftijden aan de gang gaat... heel verstandig om te zeggen, er is een bepaalde datum, een, een bepaalde leeftijd... waarop je echt bent uitgegroeid, echt volwassen bent, dat is 21. Ja, maar je mag daar stemmen vanaf je 18e, je mag rijden vanaf je 18e... en dan zou je pas mogen drinken vanaf je 21 ste Ja, het is een beetje een arbitraire grens. maar. De, de, de schade van alcohol van mensen die, bij mensen die nog niet zijn uitgegroeid... van wie de hersenen nog niet helemaal zijn uitgegroeid... die is behoorlijk groot. Maar dan moet je tot je 25 ste uh, gaan stellen. Want het, het, uh, het brein uh, ontwikkelt zich uh, met alle verbindingen... tot rond het 25 ste levensjaar. Dus dat, Daar ben ik wel een voorstander van, maar dat gaan we er echt niet, uh, dus, uh, niet doorheen kijken. Dat lijkt me niet iets voor 2013, nee. nee. nee. <laughs> en je ziet een van de redenen waarom ze, waarom ze 18 jaar uh, stellen, is dat... Uh, dat uh, pubers rond die tijd wel een beetje uitgeraasd zijn. Als, als je alcohol drinkt, zeker op die jonge leeftijd, gaat dat direct in je emotiecentrum, de amygdala. En dat, dat wordt uitgeschakeld. Dat is ook de reden waarom ze dus ook van die rare dingen doen. Dat ze opeens in de, in de lantaarnpalen gaan klimmen en, en uh, uh, uh, ja, hele gevaarlijke uitdagingen aangaan. Omdat ze helemaal niet meer in de gaten hebben dat ze gevaarlijke dingen aan het doen zijn. En dat en, wordt na je 18e al minder? Dat, zeg je. Wordt, uh, dat wordt minder, dat is meer gereguleerd. Dus dat is, uh, dat is de reden dat uh, een van de redenen waarom ik zeg, van zet, hem dan, zet het dan op 18. Maar 21 zou prettiger zijn. Nou, Droogleggen ook een goed idee. Meneer Meijer, hoe, hoe oud was u toen u begon? Ik was een ontzettend braaf jongetje. Uh, ik zat op een jonge school, een middelbare school. en um, Ik denk in mijn eindexamenklas pas. En dat is dus tegen mijn 18 Ik was een keer blijven zitten, dus mijn 18 Maar ik zat, ik zat luisterend naar dit te denken voor de handhaafbaarheid als een rechter hoor je daar niet mee bezig te houden... maar voor de handhaafbaarheid is 18 veel makkelijker dan 16. Ook dat. Dan kun je tenminste zeggen dat middelbare scholen eh, alcoholvrij moeten ja, zijn. Zien, behalve uh, voor mensen die heel vaak zijn blijven zitten, want die uh, zijn ja, dan 19. Ja, nee, maar je zou dan... Nou, op mijn middelbare school had je voor de die had je een, een soort van um, café om te wennen aan de studentenleven. Oké. Okay. Uh, zo ging dat toen. Dat was, indrinken dus. Dat, dat was een soort van indrinken. Op zich heel goed om er op die manier aan te wennen. Maar dat was omdat je allemaal rond die 18 was. oké. Okay. Ja, ja. maar, maar u je zegt dat als je gewoon op 18 legt, dan zeg je gewoon middelbare school, wordt ja, niet gedronken. En dat, dat zou al heel wat zijn. Dat betekent niet dat je, dat je hoeft te kijken naar bepaalde medescholieren. Zo ja. van hij mag wel, en, of zij mag wel en ik niet. Ik denk dat dat heel belangrijk kan zijn. Ja, er is ook een hele grote groep scholen... waar, uh, waar dus de onderbouw tot 16 jaar op feesten uh, niet mogen drinken. En dan vanaf 16 jaar mogen ze wel drinken. En dat is natuurlijk heel rommelig. Ja. Ja. En sportverenigingen, net zo. Ja, ja. is met List. Ik, euh, mijn ouders die beloofden als ik niet zou roken en drinken voor mijn achttiende... op mijn achttiende verjaardag duizend gulden zou krijgen. En? Is het ik, gelukt? Ja, hoe? <laughs> dus ik mocht mijn eerste sigaretje, ik werd helemaal duizelig. Dus dat, dat, dat, dat moest meteen weg. En dat, dat rode wijn, was vond ik het. Bier? Ook vies, vies. Als je dat nog nooit gedronken hebt, is het verschrikkelijk. En ik, was dus de, ik had duizend euro, gulden. Ja. En als je dat volhoudt eh, als ouders, dan doet je kind het wel, hey, hoor. Stok en de wortel. Ja. Aan de telefoon is Kees-Jan Adema van de Nederlandse Brouwers. Meneer Adema, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u? Um... Nou, ik denk dat er een hoop dingen gehoord. Ik denk wat je ook besluit, dat het belangrijk is om met een eenduidig besluit te komen. En hè, we hebben net gehoord, verschillende leeftijden die voorbij komen. Ik denk dat het ook goed is om te kijken naar de praktische uitvoerbaarheid. Nou, met name daar zit wat ons betreft best een probleem. Hè. Als we kijken, vandaag is de nieuwe drank- en -wet in, in uh, uh, van werken van kracht geworden. Met een belangrijke handhavingstaak voor de gemeente. Nou, daar zien we dat de gemeente op dit moment überhaupt ook nog niet klaar voor is. Nou, ze zijn aan het flyeren, dat als je onder de 16 een boete kan krijgen als je alcohol bij je hebt. Klopt. Maar dan moet je ook mensen hebben om die boete uiteindelijk uit te schrijven. Want het. Nou, we die zijn we weten? er wel hoor. Nou, op dit moment zijn er geloof ik 30 mensen die daarvoor een examen hebben gehaald. Oké. Okay. We hebben nog een heleboel te gaan. Oké. Okay. Ja. U zegt uh, dat het moet duidelijk zijn, maar ja. dan als het duidelijk is, dan vindt u 18 een goed idee? Nou ja, ik denk dat, dat er gewoon echt een heel duidelijke maatschappelijke trend is. Dat we zien dat er gewoon heel veel mensen voorstander zijn. We hebben ouders gehoord. We horen ook allerlei andere belanghebbenden. We horen ook de politiek. Dus dat wat naar 18 gaat, is wat ons betreft gewoon een feit. Is gewoon een gegeven. Maar nogmaals, dat moet je wel op een hele verantwoorde manier doen. En daarmee ondersteun ik ook wel het kleidooi van Marina van der Wal. Om te zeggen, nou, wacht er in ieder geval twee jaar mee. Wees intussen duidelijk wat je gaat doen. Zorg dat je de handhaving op orde hebt. Dat je de voordichting op orde hebt. En ga dan gewoon in één keer over. Maar zorg dan dat je het ook goed kunt handhaven. Ja, jan Japp, hij trekt hier een pilsje op. Oh nee, het is cola. <lacht> <lacht> ja. He, mensen, we een bier? Wij serveren ook geen alcohol aan mensen boven oh nee, de 18. Oh nee, dat is waar. <lacht> ja. Maar Adema, is Adema, speelt bij u ook niet een element mee van, nou, doe maar 18, want dan is het lekker spannend dat je 17 men en toch wil drinken? Nee hoor, voor ons uh, helemaal niet. Nee, we hebben altijd, we hebben altijd gezegd, he, wat ons betreft de 16 jaar, zeker met de nieuwe handhaving, uh, is de mogelijkheden die er zijn, laten we kijken of we die goed kunnen uitnutten en dan kijken of het nodig is om naar 18 te gaan. Maar nogmaals, he, je wordt ingehaald door de praktijk, dus het wordt gewoon 18. En hoe dan ook, ik denk dat iedereen, en dat geldt ook voor ons als Brauwers, dat we erbij gebaat zijn dat je straks een wet hebt die ook op een goede manier ja. aangeleefd wordt. Heeft nou, hebt uitgerekend hoe het, hoeveel het u gaat kosten. Nee. Ik heb het niet uitgerekend. Wat denkt u? En nogmaals, ik vind dat, ik vind dat, nee, maar ik vind dat ook, dat meen ik echt serieus, dat vind ik ook minder relevant. Wat ik belangrijk vind is dat je inderdaad, want dat is eerder gezegd, overmatige alcoholconsumptie. En überhaupt voor welke leeftijd is sowieso schadelijk. Nou, zeker onder de 16, daar hebben we de afgelopen jaren ook hard op geïnvesteerd. daar okay, ja. heeft ook nooit de vraag gespeeld van hoeveel omzet scheelt dat De brouwers die gaan uh, Conamore meewerken aan dit uh, voorstel van het kabinet te eraan zit te komen. Nou ja, we willen graag meewerken aan een fatsoenlijke en aan een hele goede en gedegen verantwoorde overgang. Ja, en 2015 zou dan, net als uh, Marina van der Wal zegt een goed moment zijn? Klinkt mij heel logisch in orde. Dat zeggen okay. we ook samen. Dat ja. zegt u samen? We samen. Heeft dus u het onderzoek ook, ook, ook samen, samen gedaan? gedaan? Echt waar ja. ja, u was toch onafhankelijk? Ja, maar je kunt heel onafhankelijk zeggen van wat willen we met elkaar, wat willen we weten uh, voor, die, voor, uh, voor de invoering van deze leeftijd. En wat is, uh, wat is redelijk. En uh, dan kun je, daar kun je je vragen natuurlijk op afstemmen en, uh, en mensen die geven daar, uh, daar antwoord uh, op. Ja. En heeft u de, de, de, gaat u de resultaten toch overhandig aan het kabinet of vertrouwt u erop dat ze naar dit is de dag luisteren? Ik ga ervan uit dat ze hier naar dit programma luisteren, dat doet toch iedereen. Oh ja. Of mine, they seem to slip away, and I know what's right. Though I'm afraid I might keep wasting my past days. Never mind the weather. Never mind the. Weather. Day. i could build a dream and make it seem that everything's okay i could leave tonight but down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 Rogier Pelgrim met Kelling Time. U luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten zangeres Lisbeth List... hoofdredacteur Jan-Jaap Heij van De Nieuwe Pers... rechter Egbert Meijer en opvoedcoach Marina van der Wal. We praten met Lisbeth List. Mevrouw List, dus we hadden begrepen dat u bezig bent met uw laatste grote toernooi? Maar is dat ook echt zo of komt er nog een? Nee, de grote echte grote. Kijk, uh, je hebt een vrachtwagen met geluid en belichting nodig. Je hebt vijf de beste muzici van Nederland nodig. Je hebt technici no eh, nodig. Als een tournee uh, niet haalt, verdien je miljoenen. Uh, dan verlies je als ja. producent miljoenen. Dus, het is een dus heel groot dat krijg je er ook niet meer bij. Nee. En nogmaals, ik wil wat meer vrijheid hebben in mijn leven... En zo'n tournee bind je aan, aan, aan, aan een aantal keer, dus een heleboel keer optreden ergens. Ja, ja. Dus bij een tournee was het nu 50 stuks. Het waren de eerste 25, maar het was zo succesvol dat er nog vijfentwintig ja. bijgekomen zijn. En dat in deze tijd. Was dat tot uw vreugde? Dat u dacht fijn? Of denkt u dan ook, oh nee, moet ik weer 25 keer? Nee, nee, nee, nee, nee, nee Dat niet. nee, nee, nee, nee. Het is zo waanzinnig om uh, applaus te krijgen. Dat mensen van je houden en dat die carré twee keer tot de nok toe vol zit. En dat dan mar en noem maar op. Mm -hmm. Dat je denkt van ja, daarvoor doe ik het. Ja. Het is, het is, het is uh, dus uh, wel zenuwslopen. Van ik sta daar in mijn eentje de hele avond met, met, met het moeilijkste teksten. Die moet je dus allemaal tot je nemen. Het is niet zomaar wat zingen. Hè? Nee, nee. Is het dan uh, jammer dat dat dan op een gegeven moment ophoudt, of ook wel een grote opluchting? Wat, wat overheerst er dan? Het is, het is alleen maar rijkdom in, in mijn hele leven. Dat het mij dus mag overkomen. Dus wat er nu weer te wachten staat, dat weet ik niet. Misschien krijg ik een rol in een detective of zo. Want dat zou u wel willen. Ja, dat zou best Als <laughs> lijk. Als lijk bijvoorbeeld. Ja, als je het maar goed doet. Als, als inspecteur. Wel belangrijk. Ja. Maar u bent 71. Er zijn ook mensen die zeggen dan, nou dan is het ook wel een keer genoeg geweest. Dat punt, dat is bij u niet. nee. Ik, ik doe niet in getallen, dus ook helemaal niet in leeftijd. Nee. En is het zwaar, zwaarder op je 71 om op zo'n podium te staan dan, dan... want u doet het al heel lang, dan toen u heel jong was? Nee, nee, nee. Nee? nee. Maakt niet uit? Dat maakt helemaal niet uit. Maar nee, u zei net wel, van, je moet wel je, je hoofd er goed bij houden... want je moet wel die teksten op het goede moment ja, produceren. Maar en, en dat heb ik nou iets van, ik wil wat, wat minder... Mijn okay. hoofd moeten gebruiken. Ik wil ook wat rust in mijn hoofd. Merkt u dat dat lastiger wordt als je oud wordt? Of nee, dat, dat niet. Ik heb een waanzinnig geheugen. Okay. Het du duurt heel lang voordat ik een tekst vanuit mijn kop ken. Maar als het er helemaal in zit, dan blijft het. Mm. Okay. Dus de dingen van lang geleden, die weet u dan ook nog? Ja. Ik ga het niet testen hoor. Maar, uh... <laughs> maar laten we even luisteren naar een, een aantal, aantal nummers die u gezongen heeft. Lang, Kijk een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet meer bij jou vandaan. De Als deze oorlog ooit nog eindigt, oh mijn liefste. Als deze oorlog, oh laat me niet alleen. Toe vergeten strijd, toe vergeten neid. Laat me niet alleen. in die domme tijd vol van misverstand. We doen net alsof ze gewoon verder leeft. Alsof ze gewoon verder leeft. Ze Zelfs als het niet zo is. Hoe luistert u naar uzelf, mevrouw List. Ja, nou, vooral ook naar de anderen. Oh, ja, ja. <laughs> Boeien en bril, oh, De brel was er niet bij Ramses. En, en hoe is het om uzelf te horen? Of, of vindt u dat vervelend? U uh, nou, ik, kijk, deze opnames zijn zo lang geleden dat je er anders naar luistert. Dus ik vind het prachtig wat ik net hoorde, vooral Piaf. En dan komt opeens weer die donkere stem. Maar als, als ik een, een cd heb gemaakt, dan moet ik de eerste maanden kan ik dat niet aanhoren. Want dan merk ik, dat had ik zo moeten doen. En, dat had ik... en als het in twintig jaar overheen zit, dan denk ik, nou, dat ging toch wel goed. U komt toch best wat. U herkent ook uh, iets, meneer Meijer? Ja, de Mauthausen Mauthausen cyclus, natuurlijk, ja, Maar de Mauthausen-cyclus ja. van Theo de Raak is, ja. dat is... dat is het, daar komen op mensen richten... dat is de song geweest... Uh, tegen het kolonelsregime in, in, in de jaren 60 jaar. En, was... ja. en de vernietiging van de Joden. Ja, zo was het begonnen natuurlijk. Ja, ja. Dat zo is het geschreven. Maar ja. het is gebruikt. Het is gebruikt toen de kolonels, in 67 was dat. Uh, die, de ja. zaak uh, hadden gepakt. Ja. Om, om kritiek te doen. Om... En die muziek die ja, En muziek die muziek is zo indringend geweest. Het was de tijd dat ik studeerde. Dat Ramses Schaff inderdaad ook dan op zo'n studentenvereniging kwam na afloop van het optreden. En hij werd dan geholpen door anderen die goed voor hem zorgden. Want hij kon nooit meer zelf thuis komen <laughs> met te veel drank. Oh, alles ja, <laughs> dan, dan komt Alles van, bij elkaar. Van de uitzending. Ja. Ja. Uh, mevrouw Lies, u zegt in, in uh, interviews altijd dat u een zondagskind bent. Dat ja. Alles u kwam aanwaaien. Maar met iemand met zo'n carrière als u heeft, kan ik me dat gewoon niet voorstellen. U moet ook heel hard gewerkt hebben, altijd. Ja, maar hard werken met je, uh, in verband met jou, je passie is dus geen hard werken. Maar ik heb al die, die waanzinnige. Uh, mensen die zijn op mijn pad gekomen. Jacques Brel. Dus Jacques Brel en Theodorakis... en Ramses en uh, Frank Boeien. Uh, en, en noem maar op. Die, die, ik heb ze niet uitgenodigd. Ik heb ze niets gevraagd. Ze kwamen op mijn pad. Oh, wow. Theodorakis hemzelf kwam uh, na een opname... Oh. van Mies Bouwman op de televisie. Uh, na uh, na op, uh, afloop van de, de, de opname... <hachting> werd hij meegenomen door een redacteur... van Mies om... Uh, Naast je Chantante te gaan. Uh -huh. En na afloop kwam hij naar mij toe en uh -huh. zei... Ik wil dat u mijn liederen gaat zingen. Nou, ik dacht dat ik gek werd. De grote beroemde man vraagt mij. Ik was, ik was maar er wereld... kon misschien toch ook wel wat? Ja, maar... U had de... toch ook wel iets te bieden aan die ja, grote Ja, maar namen. Het, toen ik twintig jaar was, had ik toch geen idee. Nee. nee. Het, het was zo mooi als Farandouri. Die zong het, Maria ja, Farandouri ja. in Griekenland. Dat ja. is de eerste die het gezongen heeft. En toen kwam de liefste, uh, vertolking En ja. die was zo mooi. En de, en de vertaling, hè? Ja, die vertaling was ook heel ja. mooi. Ja. U zei van, ik ben een zondagskind, het is op mijn pad gekomen. U heeft ook natuurlijk wel in uw carrière kritiek gekregen. Hoe, ja. hoe bent u daarmee omgegaan? Want het was niet altijd roze geur en schijnt. toch? Het begon met uh, de, de LLP van Theodorakis. Hoe krijgt iemand het in zijn harses om 25 jaar na de oorlog... die oorlog nog weer eens op te rakelen? Dat was de kritiek toen? Dat was het, en... Uh, uh, hetzelfde gold met, uh, met Jacques Brel. Er is maar één die Brel mag zingen. En dat is Brel zelf. Dus een schandalig. En Lisbeth Lis is helemaal niet geëngageerd. En dan moest ik wel eventjes uh, uh, uh, uh, advies krijgen hoor. Want ik begreep dat niet. Nee, maar, maar advies krijgen van wie? Nou, ik kende de, destijds de, de, de, de hoofdredacteur van de Volkskrant. En ik vertelde: waarom, waarom, waarom schrijft men dit? Toen zei hij. Als jij uh, aan de weg timmert, dan ga je, word je ontdekt... en dan word je de hemel ingeschreven. Ge ja. En als je daar een tijdje achter staat, dan gaat die curve weer naar beneden. Ja. En dat zal je in je carrière een stuk of vijf, zes keer gebeuren. Ja. Dus toen was, ik, uh, uh, uh, toen was ik genezen van, van mijn complexen. Ja. En, en had u er toen ook geen last meer van? Ja, toen, toen dacht ik alleen maar, ik weet, ik weet niet meer hoe die heet, aan hem. Nee, nog steeds. Denk ik, Als ja, het dat dan is, weer gebeurde, dan dacht u dat hoort ja, er blijkbaar oh, bij. Oh, het hoort erbij. Want journalisten die ontdekken je en op een gegeven moment hebben ze genoeg van je... dan ga je naar beneden, komt een nieuwe generatie... als je maar aan de weg teamt, 50 jaar lang... Ja. dan, uh, dan to, komt er weer een nieuwe generatie die jou, die jou weer ontdekken... en nou, dan krijg je weer een goede kritiek. Het was voor Pieter Broertjes nog waarschijnlijk bij de Volkskrant. Voor, ja. ja. ja. Harry Lokkeveer. Harry Lokkeveer was ja. het. Okay. Maar u, ook niet, daarvoor, nee, daarvoor, daarvoor ja. nog. Maar u had blijkbaar toch ook die drive om door te gaan... want je zou natuurlijk ook, ook, ook kunnen denken... nou ja, dan stop ik er ook, ook maar gewoon Nou, niet. dat heb ik één keer gedaan... De, de, de laatste, toen ik uh, weer zo vreselijke kritieken had... dat ik dacht, nou moet ik ophouden. Wanneer was dat? Dat was in 1980 zoiets. Hm. Of, uh, ja, ja, ze, en wat, wat deugde er toen niet? Brulboeien, uh, Lisbeth like, uh, List, uh, uh, uitgedoofde vu vuurtorenwachter. Uh, echt waar? <laughs> <laughs> Lisbeth echt... List, brulboei. Maar toen dacht u van, nou, nu heb ik ook geen zin Ja, met. want ja, kijk, dat, dat, was, dat, dat, dat waren de goede kranten en, uh, die mij dat aandeden. En als ik dan weer naar een voorstelling moest in Zwolle, dan pakte de, uh, de, de plaatselijke krant hetzelfde weer op. Dus ik werd echt, oh. ik had honderd mensen in de zaal. En dat, ja, daar dat doe ik het niet voor. Dus Dacht ik, nou hou ik op. Ja, maar dat is toch toch Bent u nog doorgegaan? Wat is er toen gebeurd? Uh, ik heb weer eens nou goed nagedacht. Als, ik, als, er, als er bij mij iets zich voordoet dat negatief is, dan ga ik denken: oké, okay, wat heb je wel? Nou, meer gezond, ja. Heb je goed huwelijk? Ja. Je hebt een fantastisch kind, ja. Uh, je hebt een hele mooie woning, ja. Nou, wat zeur je dan? Hm. En toen was ik klaar. Maar dat, dat is wat u allemaal had, maar u ging ook weer dat podium op. Nou, dat, toen kwam uh, Frank Boeien op mijn pad. En die uh, ik, ik zong de verzoening van hem. En, en toen ik hem leerde kennen, zei ik: Ik, ik wil graag dat nummer zingen. Uh, ik vind het zo prachtig. Toen zei die, en toen zei ik: Mag, mag dat? En toen zei hij: Ik zou het een eer vinden. Oh ja. En hij zegt: Ik zou ook wel een, een CD willen produceren. En dat is geschied. En toen die kreeg uh, een, een uh, Edison. En ja, toen kwam, de, toen kwam het weer. de wereld weer op me af. Ja, ja kreeg mm. ik Piaf bijvoorbeeld. We praten straks? Ja, was het Jan van der Pluim, de hoofdredacteur van de Volks. Dat is namelijk de voorganger het was van. Voor, de voor, voor Van de Pluim. Voor Van de Pluim, ja. Ja. Thuis, okay. thuis is het van ja, de, ja, de slag. Dus. dat gaan we nog verder zoeken. Lukker? Oh, die was het. Ik hoor nou. dat soort dingen te weten. Ja, ja precies. Ja. Ja, dus we zijn eruit. Na het nieuws van half drie gaan we verder praten met Lisbeth List. En we hebben een nieuw nummer van u dat nog niet op single is uitgebracht. Daar gaan we straks naar luisteren. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Jeroen Tjepkama. Radio 1, het NOS-journaal. Ruim 1,9 miljoen huishoudens hebben nog geen kinderbijslag ontvangen. Volgens de Sociale Verzekeringsbank, die de betalingen uitvoert... had het geld vandaag op de rekening moeten staan. Een woordvoerder van de SVB zegt dat er waarschijnlijk een technische fout is... bij de ING, de bank die de betaalopdrachten uitvoert. De eerstvolgende uitbetaling van de kinderbijslag is morgen. Of het geld dan ook echt op de rekening staat, is nog niet duidelijk.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert. naar nou, Dit is de dag. Hier aan tafel zitten zangeres Lisbeth List, rechter Egbert Meijer... die de afgelopen acht jaar voor Nederland zitting had... in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... hoofdredacteur Jan-Jaap Heij van De Nieuwe Pers... en Marina van der Waal, die we zojuist al hoorden... over de verhoging van de alcoholleeftijd na 18. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar onze website dag.nu. List list. We hebben een nummer wat u zong als 30-jarige en als 70-jarige even naast elkaar gezet. Zullen we even luisteren? Ik hou van je warmt op mijn gezicht. Ik hou van de koper een kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand. En schuilten uit het zoutere zand. Ik heb je lief, zo lief. Wat is het verschil? Uh, de stem is lager. De stem is lager. Ja. En ook is de interpretatie ook anders? Bent u anders? Ja, uh, nee. Want het is een CD, een LP geweest. Uh, de interpretatie is later anders geworden. Kijk, als je jong bent, dan ben je dramatisch bezig. <lacht> en dan la later ben je volwassen en dan gaat, wordt het anders. Ga je... de, gaat de dramatiek er dan af als je volwassen wordt? Nou nee, dan, dan, dan als je volwassen bent, wordt, dan uh, heb je veel meer, meer meegemaakt. En dan, als je dan... Uh, uh, uh, uh, zo'n lied zingt, dan is het de volwassene die dus ha haar grote liefde niet heeft gehad. We kunnen krijgen. Nou, dat accepteer je op latere leeftijd. Mm -hmm. Daar gaat het lied dan op dat moment over. Ja. En de stem, zegt u, is lager geworden. Is dat, gebeurt dat als je ouder wordt dat je stem lager wordt? Uh, ja, zeker. Uh, kijk maar naar, Maria Callas, was sopraan, later was het uh, metal. Oh ja. En dat, dat daalt, en, en uh, bij mij ook. Dus uh, ik, ik zo hoog kan als die eerste, ik hou van dat uh, kan ik niet meer. Nee. Is dus het je... daalt steeds. Het is goed voor het gezag toch ook? <laughs> Hoe ouder is dat? Hoe lager de, de Nee hoor, het is, het is gewoon, je, je gaat die stem, de, dus de, de toons wordt lager, wordt lager en ja. uh, het maakt niks uit. Nee. Juliette Creco, die is 85, laten we even een stukje van haar horen. En zij treedt nog steeds op, hè? Ik was in Carré. Ja, we onlangs. Sous le ciel de... Paris une chance. lage stem dus. Is nog lager. Nog lager, ja. Maar als zij tot haar 85ste doorzing, mevrouw List, dan kunt u ook nog door. Ja, eh. Uh... Mevrouw Greco, die zit in, als ze optreedt in Tokio of New York... in waanzinnige grote hotels. En dan mag ze een keertje optreden en met egaars En dan heeft ze weer maanden vrij. Yes, nou, dat wil ik ook wel, moet ik op de 85e zo de wereld even Daar bekijken. Daar heb geen bezwaar tegen. Nee, nou ja, ik, ik moest zo lachen. Ik wou eigenlijk niet uh, naar Carré, want ik had, heb er zo vaak gezien. Ik dacht, nou, die blijft hetzelfde. Maar ik moest wel. Goed. En uh, mevrouw, uh, het licht gaat uit en dan opeens daar staat ze. Zo mooi te wezen. Prachtig, want de rimpels zie je niet op het toneel, toch? En weer nog steeds dat mooie lichaam. En toen begon ze te zingen. Toen dacht ik, zo, ik heb, ik heb nog toekomst. Ja, want <laughs> u ziet er ook nog prima uit. Dus ja, het ook ja. op dat podium heel goed gaan staan. Ja, maar die, die, die, die rijkdom, zij hoeft nooit in de auto te zitten, in de file te zitten. Enzovoort, naar de volgende... volgende uh, Nee, als ik goed naar u luister is het bijna een economische afweging bij u. Dat u zegt van ja ik kan wel doorgaan maar dan moet ik heel hard werken. En dan heb ik ook die druk van al die mensen om me heen die ik aan het werk moet houden. Mm. Die druk ben ik eigenlijk wel zat. Nee want ik, doe, ik hoef niks te doen. De druk is er niet. Ik, ik, uh, maar waarom ja. stopt u dan? Zegt u? Waarom stopt u dan? Omdat ik meer, uh, meer privacy wil hebben. Ja, nou, dan de... treed je toch af en toe op in plaatsvang. Ja, dat, dat ga ik wel doen. Dat wel. Maar geen toenees. Maar die we kunnen u wel kan... nogal zien... maar u gaat niet meer vijftig keer achter elkaar hetzelfde show doen. Nee. nee. U trad ook uh, natuurlijk heel veel met Ramses, uh, Shaffi op. Ook toen hij zelf al heel oud was... en eigenlijk niet meer heel goed kon zingen... maar toch het podium nog opging. Bent u ook bang om, om uh, ja, in zo'n fase te komen... Nee, nee, ik kom niet in zo'n fase, want ik ben geen alcoholist geweest. Uh, dat zal het nooit worden. En Het scheelt, ja. Hij, maar het was zo dat hij, hij was... Kijk, ik... Uh, uh, hij had Korsakoff, dus hij wist niet hoe hij eruit zag enzovoort. Maar wij hebben het, uh, ik heb hem af en toe als gast gehad. En dan hebben we de Shafi Potpourri met elkaar gezongen. Mm -hmm. En dan ging al die ouderdom en dat ging helemaal weg. Hij... Hij was zo gelukkig. Hij kon wel weer heel. Hij zong weer Prachtig. En die stem die, die bleef. En hij, hij, hij, was, hij kon er maanden opteren. teren. Ja. Dus ik heb het voor hem gedaan. Ja, het was... En het publiek dat sto, zat allemaal te huilen. Want uh, de, de magie kwam meteen weer uit zijn lichaam. De, de zaal in. Ondanks het feit dat hij eigenlijk gewoon al heel oud en afgetakeld was. Was dat ja. dat toch nog wel? Ja. Maar ik bedoel, meer dat verlies aan. Decorum, of dat je denkt van ik wil afscheid nemen op het moment dat mensen zich mij herinneren zoals ik was? Nou, ik, denk, ik denk nooit aan afscheid. Ik, het laat, ik laat alles over me heen komen. Hm. Ik maak geen plannen, want ik kom er toch nooit uit. Oh, nee, is dat zo? <lacht> is ja. dat uw ervaring? Ja, ik wil bijvoorbeeld filmster worden, maar niemand wil mij hebben, oh. <lacht> want ik ben maar een zwangere Maar daar heeft u wel heel veel in bereik, toch? Wat zegt u? Daar heeft u wel heel veel in bereikt. Ja, nee, maar goed. Want, uh, ik nogmaals, ik neem geen afscheid. Ik laat mij verrassen in het leven op alle fronten. Ja, meneer Meijer, u bent fan als ik u net zou worden. Idool. Ja, nee, zij is mijn idool. Echt geweest. waar? Je het... Ja, ja. ja? In, in mijn studententijd... Boosten boven uw bed. In mijn studententijd ik geef ik lekker geen antwoord. <lacht> ja, die was het, in mijn studententijd was het zo. Dat was uh, eind jaren zestig um, dat iedereen die een beetje kritisch was uh, die zorgde in elk geval dat hij uh, de Mauthausen-cyclus had. Dat werd stuk gedraaid. Uh, kun je zeggen wat saai op, op feestjes, uh, want daar kun je niet op dansen. Maar, um, maar dat is bijna inhoudelijk bijna... een, een, een idool. Of ook puur qua muziek? Dat, dat, was, um, dat was. En vanwege datgene wat gebracht werd en die prachtige muziek. Allebei zijn er. En, en, en, en Shaffi was wat dat betreft ook voor ons allemaal. Heel geweldig, ja. ja. Maar in de van de andere generatie, ben jij groot geworden met Lisbeth List? Nee, want ik mocht dat soort muziek niet draaien. Op okay. het moment dat ik mij vrijgevocht heb, was het wel een van de eerste cd's. Die okay. heb hebt gekocht? Oh. Ja. Jan-Jap ja. mm, Nog weer net een andere generatie. En, uh, nee, dat is één generatie te veel. Ik vind het wel heel mooi. Ja. Wat zou u graag nog willen doen? Want u zegt, van, ik wil niet meer die gebondenheid, ik wil niet meer geleverd, ik wil meer privacy, maar wat, u zei net ook al iets over een rol in de detective, wat, wat als u nou zou ik, mogen ik kiezen? Zou, ja, ik zou best een, een, een, een, een, een detective, of überhaupt een serie, tegenwoordig maken ze hele mooie series voor de televisie, eindelijk. Uh, Monique uh, Hendricks bijvoorbeeld, zo'n rol zou ik best willen uh, hebben, ja. En dan wilt u niet als zangeres in die serie, maar gewoon een oh, andere nou, rol. Niet, Maar Ik hoef niet meer in de auto te zitten naar de, na de volgende file. Nee, maar u wilt wel, en wat, wat zou nou de meest gewoon aan land van de files. Nee, maar het is ook zo, dat is een periode van twee of drie maanden. Dan is, dan is alles al opgenomen, begrijp je? Het is, het is een andere inkijk weer. Ja, een andere maar, maar als u nou zou mogen zeggen van dit wil ik doen, beschrijf dat dan eens even. Want misschien luistert er wel iemand die zegt oké. Okay. Ja, ik, ik heb het zelfs uh, rond in, in, in, hoe weet het, in, in kranten in, interviews jarenlang laten schrijven, dat ik dat zo graag... En bijvoorbeeld met mijn dochter, maar niemand trapt erin. Hey, nou, dus een rol voor u en uw dochter in een serie... en dan nog ja. een voorkeur voor een bepaald genre ja. misschien? Of maakt dat niet uit? Ja. We schrijven, maak het nu maar even duidelijk. Ja, nee, nee, nee. nee. Dat, dat, uh, ik zou dat graag willen. Maar ja. wat, wat, wat zit daar dan nog? wat de applaus heeft u genoeg gehad. Dat is niet, waar, waarom wilt u dat nog graag? Omdat ik niet dood wil voorlopig. En ja, je... ik dus niet dood wil gaan voorlopig. Dus uh, dan wil ik wel eens een leuk dingetje te doen. Ja. Ja. Want gewoon thuis zitten, klein kind, ja, dat is niet genoeg. Ja, ik, ik zit nooit thuis. Ik heb al, ja, ik zit wel thuis, maar ik bedoel, ik, ik heb altijd veel te doen. Dus, hmm, dat wel, ja. Ja, als ik niet moet oppassen, dan ben ik het huis aan het opruimen. Want ik ben heel netjes. U heeft gewoon heel veel energie. We gaan ook nog luisteren naar een nieuw nummer van u. Ik pluk de dag. Wat, wat is dat voor nummer? Uh, dat kwam uit die serie van Ali B. Uh, Ik was een van... Een van de afleveringen daar. En uh, zij en Stik. En hij uh, kregen pastoralen te zien. En die waren bij mij thuis. En toen waren ze zo. Hey, oh man. Uh, dat is de Flower Power-scene. Ze vonden het zo prachtig. Dus zij pakte dat onderwerp om daar een, een rap van te maken. En ik pakte een onderwerp van Stiks. En dat was van uh, een, een nummer. Dat eigenlijk ook. Uh, hij, hij was in, in een diepte in zijn carrière mm -hmm. en hij is er. En, en aan de drugs. En op een gegeven moment is hij eruit gegaan en het hele leven is veranderd. En toen uh, was dat het onderwerp dat ik uh, ja. mocht nemen. En hij heeft de handkoreneef, de tekst dus gemaakt en, en de melodie. Zullen we gaan luisteren? Ja. Ik laat me verder naar het eind. En met elke nieuwe voetstap wordt de afstand wat verkleind. Ik weet dat het gaat komen, of ik nou kruip of ren, maar ik ben pas aan het einde als ik aan het einde ben. Ik blijf ademhalen tot mijn allerlaatste snik. De weg kan zomaar stoppen, maar zolang mijn hart nog tikt, zet ik mijn beide voeten stevig in de eeuwigheid. En laat mijn afdruk achter op de landkaart van de tijd. Ik ga dansend door het leven, tot ik weg moet van het feest. Ik wil hoe dan ook voorkomen dat het zinloos is geweest. Dus wil ik walsen tot ik neerval, tot ik niet meer kan of mag. En dan het feest verlaten met een lach. Ik pluk de dag. te geloven dat ik hier ben zonder zin. Het leven is het diepe en ik spring er lachend in. Ik ben hier met een reden, ook al is mijn rol maar klein. De wereld draagt een ketting en ik mag een schakel zijn. Dus ga ik dansend door het leven, tot ik weg moet van het feest.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 De dag. De dag. Ik pluk de dag, Lisbeth List. En als ik u goed beluisterd heb, gaat u het feest voorlopig nog niet verlaten... Nee, ik wil dat nog niet. <laughs> Echt met mij. De afgelopen acht jaar was u rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Uh, 1 november stopt u daarmee en vandaag bent u hier te gast. Bevalt het een beetje zonder dat werk? Nee. Ik, ik moet nog in het gat vallen. Dat is nog niet, nee, gelukt. Is nog niet gelukt. Nee, dat is nog niet gelukt. Was... Zijn er al dingen die u mist? Um, het internationale, dat, dat was wel heel heel apart. Ik ben jarenlang rechter geweest in Nederland. Uh, dat vond ik het mooiste baan die ik had. Ik heb altijd het mooiste baan gevonden, iedere keer als ik weer het nieuws had. <laughs> maar dit was de allermooiste. Ja, ja. Want daar was nog die extra component bij... dat je, eh, dat je met eh, 46 eh, collega's werkt uit de andere 46 Europese landen. En daar zitten kanjers bij. Zo geweldig, zo inspirerend... dat, dat alleen al vaktechnisch eh, ik daar heel veel heb geleerd. Ja, zijn die echt beter dan de Nederlandse rechter? Nee, nee. <laughs> ik, probeer voor ze. Uh, ik vond ze natuurlijk, ik vond ze uh, soms best beter dan ik zelf was, ja. Ja, oké, dat ik las, wel. Ik lag uw afscheidsblog en er stond inderdaad vol met allemaal complimenten aan allemaal mensen. Toen dacht ik, er zullen daar toch ook uh, mensen hebben... Heb ik een afscheidsblog? Ja, die heb ik gelezen. Ja, ik weet niet precies oh, nee. hoe het heet hoor, officieel. Een mijmering, kan dat? Oh, mijn mijmering, ja, ja, ja, die heb ik gelezen. Ja, ja. Ja, ja. En er waren allemaal complimenten en toen dacht ik, er zullen daar toch ook wel prutsers werken. Er werken overal wel mensen die minder goed functioneren. Ieder land uh, mag een, uh, een rechter voorstellen. Althans drie kandidaten voorstellen. Um, er zijn 47 landen bij de Raad van Europa... die aangesloten zijn bij het Europese Hof. En het land zal wel gek zijn om een, uh, een, een, slecht, uh, een slechte kandidaat te benoemen. Maar als ze nou van iemand af willen misschien? Uh, dan is er gelukkig ook nog de parlementaire assemblée... de parlementaire oh, vergadering van de Raad van kwijt. Europa... Oh, okay. die officieel moet kiezen. En af en toe zegt de parlementaire assemblée... Uh, die zeggen ook van komt u maar met een nieuwe lijst. Het is niet goed uh, genoeg. Het is niet goed ja, genoeg. Ja, precies, okay. Dus er dus zitten ook echt een goede, goede ja? mensen. Wa waarom wilde u rechter worden? Al heel jong las ik ergens. Ja. Um, Nog voor u alcohol mocht drinken. Ik mocht, het, was, ja, het, het was inderdaad, op mijn middelbare school wilde ik rechter worden. Um, ik, ik was op een of andere manier gefascineerd door wat daar in een rechtszaal gebeurde. En nu klinkt het echt neurderig. Ik ging op mijn 16e. Ging ik uh, in mijn vrije tijd, terwijl ik dat eigenlijk niet mocht omdat ik te jong was, ging ik naar de publieke tribune van de rechtbank in Den Haag. En daar zat ik gewoon te luisteren. <lacht> sommige jongens voetballen, sommige jongens dachten de meisjes aan, u ging op uh, de tribune van de rechtbank zitten. Het hoeft niet of of te zijn, <lacht> maar uh, ik ging inderdaad op die tribune zitten. Ik heb ontzettend veel zittingen bijgewoond voordat ik zelf rechten ging studeren. En heeft u ooit kunnen achterhalen waarom u dat deed, wat daar was wat u zo fascineerde? Dat, dat heeft toch te maken met. Uh, ik zag daar wat er gebeurde um, in een rechtsstrijd... Uh, om te kijken, wat is de waarheid? Het ging allemaal, ik ging alleen naar de strafzittingen toe. En toen dacht ik, ik wil later, als ik groot ben, zelf dat kunnen vaststellen. Het was niet fascinatie voor het kwaad? Uh, nee. Want nee. dat kan ik me ook voorstellen, nee. dat je gaat kijken. Het was, het was de fascinatie, hoe kan ik waar er iets is gebeurd, eerst kijken wat er echt is gebeurd... en dan vervolgens een adequaat reactie. Ja, dat zeg ik nu, terugredenerend, maar uh, zoiets moet het geweest zijn. Ah ja. U was 16, u bent inmiddels 65. Al ja. die jaren uh, bent u rechter gaan studeren en echt rechter geworden. Ja. Nooit een moment spijt gehad, nooit gedacht, ik had ook iets anders kunnen doen. Nee, Hoe, Geen aarzeling zelfs als ik dit vraag. Nee. Ja, um, ik, ben, ik ben ook les gaan geven... En ik moet zeggen, lesgeven, dat, dat is iets wat ik ook ontzettend leuk vind. Maar dat is weer het overdragen van datzelfde gevoel... Uh, van dezelfde dingen die ik, die ik spannend vond. En werd dat er thuis ingestopt? Mijn vader was uh, generaal. Dat is iets heel anders. Maar wel maar van recht een... en orde misschien dan? Nee, totaal niet. Nee, oh, een nee, nee. losse generaal. Mijn vader was een die zijn losse losleggen. generaal die toen niet. Met pensioen ging, dat ging als generaal veel eerder, is hij rechten gaan studeren. Oh, alsnog. Ja. En was dat voor of na u? Dat was na mij, ja. Oh ja. Nee, alle drie de kinderen, die, dus mijn broertje, mijn zusje en ik, waren aanwezig toen mijn vader afstudeerde. En wij zijn alle drie juristen, dus het was heel zielig voor mijn moeder. Oh. Dus toen was mijn vader en de drie kinderen, alle drie juristen. Dat, jurist. dat is toch een beetje merkwaardig? In ja. één gezin? Ja. Wat is daar gebeurd? Mijn vader heeft ooit gezegd, maar dat was voordat wij studeerden... als nu één van jullie advocaat wordt, eentje tandarts, en eentje gewone arts... dan heb ik mijn kosten er wel uit. <lacht> dat is niet gebeurd. Dat, dat ging niet door. Nee. Nee. U had tot 2013 rechter kunnen blijven in Straatsburg. Ja. Maar u besloot dit jaar om eerder dan gepland uh, te stoppen. Dat had voor een deel te maken met de ziekte van uw zoon, Cabaretier Meijer. Laten we even luisteren naar een fragment waarin hij u nadoet. Ik heb een beetje raar gezien. Zeg je heel eerlijk. We varen rood pijp is hyperactief. Ben je er Ja, hier doet Cabareté Jochemayo, uw zoon, u Um, hij zegt <laughs> dat hij zijn vader nadoet. <laughs> u geeft alles. Toe, ik, ik geef toe dat ik pijp rook. U haalt hem net al tevoorschijn. Ik, ik heb hem laten zien, ik rook pijp, maar dat is dan ook alles. Hyperactief, zegt hij ook. Je zou denken dat, omdat het mijn zoon is... dat hij die hyperactiviteit van, hem van iemand moet hebben gehad. Daar geef ik mijn vrouw de schuld van. Oké, okay, die heeft hij niet van nu. Nee. Hij was uh, anderhalf jaar geleden ernstig ziek. En ja. dat heeft voor u, is dat mede de reden geweest om eerder terug te komen uit Straatsburg? Ja. Mede de reden, maar wel een belangrijke. Op dat moment was absoluut onduidelijk wat er met hem zou gebeuren. Uh, hoe dat af zou lopen in de operatie. Wij wisten dat we veel meer op en neer zouden gaan... Uh, vanuit uh, Straatsburg naar Nederland. Want u woonde in Straatsburg? Ik woonde, Straatsburg, ja. woonde in Straatsburg. Ja. Ja. En uh, toen heb ik ook gezegd, dan op een afzienbare tijd... dan ga ik maar een jaar eerder weg. Ja. Ja, ja. Want mensen die daar werken, die hebben allemaal, staan allemaal een beetje los... van hun familie, vermoed ik. Want ja, die zitten allemaal op afstand. Um, als je Nederlander, Belg, Fransman, Duitser bent, daar gaat het nog. Maar mijn collega's, dan ga ik even het gekke rijtje opnoemen. Uit Azerbeidzjan, Armenië, Georgië, Moldavië, Estland, Letland, Litouwen... Rusland, Oekraïne, uh, Bulgarije, Albanië. Ik noem maar even de hele oostkant. Die kunnen niet in de weekendars. Nee. Nooit. Nee. Maar u, heel, heel erg, u houdt heel erg van het werk. Was ja. dat niet heel moeilijk voor u om dan toch eerder te stoppen? Ja, het was, het was aan de ene kant moeilijk. maar Aan de andere kant, het werk was zo fascinerend... dat iedere dag was al mooi. Um, en ja, daar kan ik nog wel een jaar langer dat prachtige allemaal gaan doen. Maar in de afweging, ja, en dat doe je als rechter constant afwegen... neem je op een gegeven moment ook die beslissing. En um, misschien is dat wel gek, uh, wat ik nu zeg. Als je als rechter een beslissing neemt, dan moet je er ook achter staan. Klaar. En zo zie ik dat dan ook. Maar ik heb dan, kan het, dan kan het wel anders voelen misschien. In de loop van dat jaar dat u denkt van... het ging goed met uw zoon. Ja? Dat u denkt, nou ja, misschien... Maar dat, het, het, ja, het gaat goed. Hij heeft met zijn première gehad. Um, hij moet wel om de paar maanden nog geëmmeried worden. hoor, Om um, te kijken of er echt niks aan de hand is. Ja. Nee, het gaat goed. Um, en heb je daar spijt van? Totaal niet. Ik heb die beslissing genomen, klaar. Ja. U was ook 65, dus in die ja. zin is het ook niet een hele rare leeftijd om uh, te stoppen. Nou, lief het leeftijd, ja, je, 70. Kan door. je kan door. <laughs> Dat is waar. Ja. Ik uh, doe nog wel een heleboel dingen. Ja, precies. Als je van je 16e tot je 65e eigenlijk met het recht bezig bent... Uh, kan je dan tevreden zijn? Kan je dan terugblikken en zeggen van het is de moeite waard geweest? Ik vind het hoe dan ook de moeite waard geweest. Uh, ik, ik ben geïnspireerd tijdens mijn studie om, om juist bezig te gaan met, met mensenrechten... Dat zat hem ook weer in. Um, ik heb gestudeerd in, die, in de studentenrevolutietijd, 1968. Um, dan krijg je een bepaalde uh, visie op de maatschappij... Um, waarin je ook met dat recht iets kon doen. Het recht ter bescherming van, van zwakkeren. Nou, is, dat, is dat plat gezegd links progressief? Um, dat is te plat gezegd. Uh, maar uh, het is wel de juridische vertaling van... Uh, de juridische vertaling van, van progressief. Oké. Okay. Ja. Voor veel mensen uit die tijd is het ook een, eigenlijk een teleurstelling geworden van, van wat je kon bereiken in de samenleving en hoe je de samenleving vorm kon geven. Is dat voor u ook zo geweest? Nee. Nee. Absoluut geen dat teleurstelling. Dat geloof in de maakbaarheid en in de mogelijkheden. Je ziet, je ziet dat een aantal dingen uh, waarvan je gehoopt had dat ze allemaal zouden gebeuren, niet konden, gebeuren nog. Uh, aan de andere kant heb ik ook kunnen zien. Uh, ook door wat bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bereikt... hoeveel er wel veranderd is, gemaakt is. En tel dan je zegeningen, pluk die dag. Ja. Maar u zegt hier u zegt uh, vrij ronduit progressief, uit, uit die tijd kwamen wij en dat ben ik ook. Kan je dat zijn als rechter? Moet je niet onafhankelijk zijn? Uh, onafhankelijk en progressief, dat zijn niet twee dingen die elkaar bijten. Nee, en hoe komt het dan dat ik dat denk? Dat weet ik niet. Ja, dus dat ja. gaat je allemaal vragen stellen aan mij, waarschijnlijk. Dat weet ik maar niet. Maar snapt u dat ik, denk. Dat, ik dat, denk? dat denk? Ik denk, ja, is. ja. Ik bedoel, ze mogen in een vrije tijd stemmen. Maar uit progressieve ideale rechter worden. Um, dat vind ik wel merkwaardig. In die tijd was er uh, de nadruk nog wel op het wat dan heet rechtskarakter van het strafrecht. En rechts dan niet als, links, als tegenstelling van links, het tegendeel. Het rechtskarakter van het strafrecht, uh, waarbij gezegd werd... het recht moet je ook zien als uh, datgene wat de burger, de individu... kan beschermen tegen een alles overheersende maatschappij. Uh, het geeft je rechten tegenover anderen. Okay. Um, het geeft je beschermingsmogelijkheden. nou Vanuit die gedachten kwamen in... Uh, eind jaren 60, begin jaren 70 kwamen bijvoorbeeld de wetswinkels. Kwam het hele idee over uh, rechtsbijstand, uh, wat, wat eigenlijk nog uh, vrij weinig uitgewerkt was. Uh, kwam het idee van uh, de rechtsstaat. Uh, Hm. Kwam er. En dat is niet per se links of rechts. Nee. nee. Kwam u, u er bent... in, in de 76, uh, of in 74 zelfs, het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten. Ja. En dat is nu is dat een van de belangrijkste non-governementele organisaties, Amnesty International. Ja, daar bent u oh, ook in het bestuur van gekomen, Daar Ja, daar zijn nu van in ja. het bestuur gekomen. Daar zijn, zeggen ook veel mensen, ja, het is toch een beetje links. Amnesty telt 280.000 leden in Nederland, alleen in Nederland. Uh, en ik hoop. Dat dat eh, inderdaad leden zijn uit alle lagen van de bevolking en uit alle richtingen van de bevolking. Ja, u zegt dat het gaat door politieke stromingen heen. Nee, ja, en en dat, dat geldt dat ook, ook voor uw we. werk. Ja. Ja. Ja. Goed, we gaan na uh, drieën, uh, ja, drie, dat zeg ik goed nog even met u verder praten, en dan vooral over de kritiek die in Nederland bestaat op Europa en ook op dat hof waar u voor ja. werkte. We gaan uh, inderdaad eerst naar het nieuws van drieën. Dan praten we verder met Egbert Meijer en ook met uh, Jan-Jaap Heij. Want hij gaat uh, ons uh, vertellen over de toekomst van het dagblad. De nieuwe pers. U weet nog wel, de pers dat je verdween. Maar er is weer hoop voor deze kant. Maar in een andere vorm. Dat straks na het nieuws van drie uur. Tot zo. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl Hoe klinkt het leven van avonturierster Arita Bayens, De vrouw die met kamelen door de woestijn trekt. Het leuke was toen ik met hem meeging, die woestijn in, en met die kamelen. Dat voelde als een oude jas. Ik was gewoon thuis in die woestijn. Vanavond om tien uur het audioportret van Arita Bayens. En dan wordt het avond... Ik laat mijn kamelen af, ik maak een vuurtje, de zon gaat onder. En dan ben ik gewoon de gelukkigste mens in de wereld. De Radio 1 audiotrip met Arita Baijens. Vanavond tussen tien en elf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op, niet vanzelf.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 Login op Mijnsvb.nl. Dit is Radio 1.